9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Dordrecht zijn vannacht kort na elkaar twee schietincidenten geweest... waarvan één met dodelijke afloop. Even voor middernacht werd een man neergeschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en zagen zeker één persoon wegrennen. Toen de politie aankwam was het slachtoffer overleden. Een anderhalf uur later werd twee kilometer verderop ook nog geschoten. Daarbij werd een man in zijn been geraakt. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen beide incidenten.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 De Amerikaanse president Trump gaat zijn dagelijkse persconferenties over de coronacrisis inkorten en waarschijnlijk ook minder vaak houden. Dat besluit komt een dag nadat er flink wat kritiek kwam op de suggestie van Trump om te onderzoeken of desinfectiemiddel geïnjecteerd kan worden om het coronavirus tegen te gaan. Zaterdag was er voor het eerst in twee maanden geen briefing. En de Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic staat te koop... nadat de overheid een aanvraag voor staatssteun heeft afgewezen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Door de coronacrisis is Virgin Atlantic... net als veel andere luchtvaartmaatschappijen in de problemen gekomen. De eigenaar vroeg daarom de Britse regering om 570 miljoen euro... maar krijgt dat dus niet. Inmiddels zouden 50 mogelijke investeerders... interesse hebben getoond in Virgin Atlantic.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 ZFM Klassiek. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor twee uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen.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 ORCHESTRA mm -hmm. PLAYS